Volgens nieuwszender CBS is de bestuurder een man van 26 uit New York. President Trump is van het incident op de hoogte gebracht. Voormalig staatssecretaris Teve ontkent dat hij gezegd heeft op de advocatuur te bezuinigen om verdachten langer te kunnen opsluiten. Volgens de Groene Amsterdammer vertelde Teve dat hij het budget voor advocaten heeft gesneden omdat advocaten met minder tijd minder goede verdediging kunnen voeren. Zo zou hij verdachten strenger kunnen straffen zonder dat daar nieuwe wetten voor nodig zijn. De Orde van Advocaten noemde dat een aantasting van de rechtsstaat. CDA-leider Buma wil met de SP praten over een coalitie samen met de VVD en D66. Dat heeft hij voorgesteld aan informateur Schippers. Volgens Buma moeten impassen doorbroken worden. SP-leider Roemer weigert tot nu toe te onderhandelen met de VVD. De SP sloot de VVD al uit voor de verkiezingen. Een coalitie met de SP, maar zonder VVD, ziet Buma niet gebeuren. Chris Cornell, de zanger van Soundgarden, heeft zelfmoord gepleegd. Dat meldt EP op basis van medisch onderzoek op zijn lichaam. Vanochtend werd bekend dat Cornell plotseling is overleden in Detroit. Hij was de zanger van Soundgarden en later van Audioslave. En ook was hij betrokken bij Temple of the Dog. Dat bestond uit hem en de leden van het latere Pearl Jam. Soundgarden's grootste hit was Black Hole Sun. Chris Cornell is 52 jaar geworden. Het weer...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 Een tijdje, deze van uh, Nausica. Welkom bij deze uh, alternatieve FM van uh, deze donderdag 18 mei. Je hoort al uh, de nodige muziek op de achtergrond. En dat heeft uh, te maken met uh, de band van Suzanne uh, Sanders die hier uh, vanavond live aanwezig is. Uh, Nausicaa, daar had ik het over. Een band die uh, voor een Nederlandse begrip opereert vanuit Arnhem. En ook een beetje over de grens heen uh, kijkt. Twee leden zijn Duits talig. En twee uh, Nederlands talig sprekende mensen zitten in deze band. Nou, is ik We hebben ze hier ooit uh, gehad. Ik geloof in 2014 dat ze hier geweest zijn. En uh, toen hebben ze twee uh, nummers uh, gespeeld. Tim en Edita zijn toen geweest. En uh, dit is het laatste werkje geweest. En uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, daarvoor... Nog vlak achter een stukje übrig, uh, nog gedraaid. Ja, uh, over uh, een van de leden van uh, die band gesproken. Mornings Die heeft uh, afgelopen week ook nog het nodige gedaan. Hij heeft namelijk een EP gepresenteerd. En dat is uh, 4x0. Oftewel Midnight. EP, zo zou je het uh, uh, mogen, mogen omschrijven. Uh, wat staat er eigenlijk op? Nou, een hele hoop dingen. Um, uh, er staan uh, eigenlijk toch wel uh, wat, wat een beetje funky-achtige nummers, lijkt het wel. Ik denk dat hij een aardig in de richting is gegaan naar een het verleden van Jaapie Koper zelf. Toen hij met radio begonnen is, kreeg ook net een, een berichtje terug van Mornings van... Nou, dat heb ik dan wel goed gedaan en blij dat je het zo tof vindt. Nou, dat vind ik wel zeker. Er zijn twee nummers die ik sowieso draai en misschien dat we nog de single Difference zelf nog laten horen. Heeft hij gisteren vertoond in de Superclub? Uh, dat is een back in een uh, excentrieke club... waar allerlei uh, andersdenkenden als het gaat om het uiten van kunst en cultuur... daar heeft hij hem gepresenteerd met een genderneutraal jasje. Daar heeft hij zijn muziek in verkocht. En een van die tracks die erop staat is dit nummer, dat het nummer heet Lightning. in your pocket getting warm while we walk through even op de achtergrond te horen. Ik ben er helemaal stil van. Goed, we hebben het een beetje even uh, rustig aan uh, doen. Uh, want Marcus uh, staat nog een beetje de boel in uh, te regelen. Uh, dit uh, is uh, dus wat je zo dadelijk uh, te wachten staat. Maar we hebben natuurlijk ook nog, uh, nog andere muziek uh, klaarstaan. Hey you! Uh, daar begonnen we dus mee. Lightning hoorde je net van uh, X. En uh, ik zei al, hij heeft het uh, gepresenteerd uh, tijdens een... Uh, uh, een avond in de Superclub en daarachter hoorde je Pande. En Pande, dat is een uh, opvolger van Cupgrass. Uh, zij uh, bestaan, tenminste drie van de vier uh, bandleden, hebben vroeger in Cupgrass gezeten. Dat is uh, een band waar Sophie Platenkamp onder andere deel van uit heeft gemaakt. Uh, de anderen zijn uh, die hier deel uit Art Pinto, uh, Ruben van Wigge en Emiel Schaap, die in meerdere bands actief is. Uh, maar dit uh, is uh, weer eigenlijk uh, vers van de pers. En volgende week verschijnt er een compleet nieuwe EP. Dus dat uh, kan ik dan ook alvast uh, zeggen. Wie dat uh, al gedaan hebben, dat is een excentriek uh, vier, Nou, een ex excentriek uh, spul uit ergens uh, de buurt van Permanent. En die jongens die noemen zich Herbs Excellence. Adventure. Uh, dat vind ik toch wel heel erg uh, grappig als ik uh, daarnaar uh, luister. En dit is eigenlijk uh, de single die ze naar voren hebben geschoven. Is ook uh, te vinden op YouTube. Uh, dit, uh, een beetje de, de single eigenlijk, eerlijk gezegd. Nou, wij draaien hem gewoon. of Disco. No stand is dit van Veline. Het bracht de tijd op bijna vijf voor half negen inmiddels hier bij Alternative FM op ZFM's antwoord. Daarvoor horen we Hot Love Disco, een beetje een band uit de buurt van Purmerend. En hoe ben ik daar nou weer aangekomen? Nou, dat heeft weer te maken met een van de bandleden. Dat is Anton Leidegger. Hij is de drummer bij One Clueless Friend. En dit is dan een muzikale uitstapje wat hij gedaan heeft met de mannen van Herps. Excellent Adventure. Dus het is een big vol, maar uh, het, begin, uh, nou ja, het is begrijpelijk. Um, ik uh, ga eens even naar het, uh, naar het gedeelte vlak voor mij. Want uh, daar staan uh, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mensen. Zie ik dat goed? Zes uh, zelfs. Ja, zeven? Zes. Ja, zes. Ik, ja, ik heb het goed geteld. Okay. <laughs> um, want uh, het, het begon een beetje. Ja, kijk, kijk, kijk dat is heel leuk. Krijgt de groeten van ene Dillon Sonde van. Kent je, hey, ken je Dylan. die? Ja, ja, ja, ja die, hebben, die hebben wij hier een paar weken geleden hebben wij die gehad. Hier met uh, Mike. Met en de rest zegt hij ook nog. En de rest. Dus ja, en de rest ook. Hij zit denk ik een beetje te luisteren. Uh, maar goed, uh, uh, even over jou. Want op uh, 28 mei heb ik uh, me laten vertellen. Uh, komt er een, uh, een album uit. My ja. Stories. Ja, My Stories. Ja. Dus uh, inderdaad, 28 mei is niet alleen de release van het album zelf, maar we hebben ook een release show. Ja. En uh, dat is in, als ik dat mag vertellen... Mag? Want ja. dit is, ik ben er geweest namelijk ook. Dat is in Kantine Valhalla. dat is 28 mei. Om drie uur s middags. De kaarten zijn te koop via de site. En we hebben een grote spektakel met muziek en het album inderdaad. Met alle nummers van het album. Maar ook uh, samengaand met een expositie. Met allemaal kunstenaars die allemaal werk hebben gemaakt. Die gebaseerd zijn op de muziek van het nieuwe album. Aha. Dus dat, dus is, dat, dat is een mooi. beetje een ondersteuning van. Ja, combinatie. Ja, uh, theater, de kantine van Theater Valhalla is ja. mij bekend. Uh, daar, heb, daar ben ik ooit in een keer in de hoedanigheid van een, van een rody ben ik daar ooit eens geweest. Dus ik weet hoe het een beetje eruit ziet. kijkt een beetje uit op de Maas. Het zit aan de andere kant van Rotterdam, van de Maaskant. Het zit aan de zuidkant. Daar waar Feyenoord, de aanhang, What? behoorlijk <laughs> uh, groot is. Dus, uh, maar goed, uh, dat, dat zeg ik er nog even bij. Uh, nou ja, hoe wij aan jou zijn gekomen, dat heeft te maken met, wie, met iemand anders. Danielle van Dorn. Dat yeah. zegt jou natuurlijk heel veel wat. Ja, zeker. Ja, die hebben we hier ook uh, gehad. Uh, ja. Ooit. Dus, wat dus wat ja, ik ben uh, heel benieuwd wat, wat jullie gaan doen. Uh, jullie hebben stevig uitgepakt. Morgens heeft er uh, behoorlijk wat werk aan gehad. Maar uh, nou, ik zou zeggen, laten we maar beginnen. Dankjewel. Welke nummers, uh, welke nummers uh, ga je spelen? Uh, laten we nu een blokje van twee, drie doen? Drie? Ja, twee doen we. Voor. Twee, oké, Dat zijn Screech in the Night, dat is de eerste. Die hebben we vaak gedraaid inmiddels, oh, ja. Ja, en de tweede is Disappear. En toevallig zijn het allebei twee singles die al uit zijn gekomen en op YouTube staan. Juist. Suzanne Sanders Music. Oké. Okay. Uh, ja, dat is hem. Ja. Yeah. Creepy <laughs> creature in the night and disappeared, dus. You have your arms around me. I'm frozen in the night Smell creeps up surrounds me. I'm still so petrified. We're smiling and we're talking. I act like I'm just als er een nummer gespeeld is. Uh, altijd een, uh, uh, een prachtig applaus tot slot. Maar we hebben het nummer al natuurlijk al een paar keer gedraaid uh, hier uh, bij, uh, bij ons uh, programma. Dus... Uh, we zijn enigszins bekend met dit uh, nummer. En uh, ja, ik uh, zit ook al half uh, met een oud-klasgenoot uh, van jou. Uh, nou, je, je weet het al wie het ja. wie is. <laughs> <Dylan>. Maar <laughs> ja, dus die zegt, ja, ik moet de kat ook nog even voeren. Dus, uh, dus ik zeg, nou, Creature in the Night. Dus, uh, <laughs> <laughs> dat is een beetje vlam Goed. Ja, Dylan ook. En zij kent Dylan ook. Blijkbaar ja. Om, ja. Uh, zelf de opleiding, muziektherapie. Muziektherapie. Uh, nou ja, goed, uh, je weet uh, dan een beetje van Dylan's bestaan... dat hij ook met Lauw Eric System Bezig ja, is geweest. Uh, maar goed, we gaan het nu weer over jou hebben. Want je, inderdaad, dat andere nummer, dat uh, heb ik ook uh, gehoord. Dat, dat is het nummer wat je nu gaat spelen. Uh, yeah. Dis Disappear. Disappearing vel krijg ik ervan. En nu eens een keer even niet klappen. Nee, want ik kreeg er echt uh, kippenvel van. En uh, nou ja, dat heeft uh, gewoon te maken met alle instrumenten. En dan komen alles eigenlijk... Uh, al die onderdeeltjes komen allemaal... Precies op de juiste plaats uh, terecht. Dus ik zat in de eerste tien seconden echt zo... Uh, de eerste nou, halve minuut ik echt zo... Een uh, beetje uh, uh, wat weg te slikken. Het, uh, het is echt tien keer... Uh, het komt echt knijterhard binnenzetten. Dus nou Marcus, dan gaan we nu maar even klappen... Ja, ja uh, voor die mensen die dus uh, in ieder geval uh, willen weten: uh, 28 mei-mensen. Ik zou gewoon maar naar de kantine van Theater Walhalla gaan. Uh, daar zijn. Uh, nogal uh, wat muzikanten geweest. Uh, Ruvayda bijvoorbeeld, uh, die we kennen met uh, Berlin. Die is daar ook uh, geweest om haar uh, materiaal. En deze Suzanne Sanders doet dat dus over niet al te gekke lange tijd. Dat dus ook. Uh, we gaan zo uh, natuurlijk weer verder uh, met uh, de muziek hier uh, bij, uh, bij ons. Eerst geven we de band uh, en Suzanne even wat rust. Want ja, dat moet ook even gebeuren. En uh, we gaan gewoon verder. Mary Brown is dit. Met uh, Hail to the Rain. though. Hopen we dus ook nog eens een keer Mariska Kalma hier in de studio te krijgen. Samen met uh, haar uh, compaan van Bloom Illusion. Want uh, dat is waar je net hebt naar uh, kunnen luisteren. Het is uh, een kakelverse uh, clip en een single die erbij uh, gemaakt is. In The Right Moment. En dat gaat over dat tijd alle wonden heelt. En dat is treffend in uh, zowel de song als in de clip naar voren gebracht... Dus in die zin uh, gaat het uh, goed. Nou, ik uh, kan me nog uh, iets uh, vertellen over uh, 28 mei... met uh, My Stories van uh, Suzanne Sanders? Want als je dan denkt dat je uh, het materiaal kan vinden... op de Deezers en uh, de iTunes... en weet ik van wat, uh, wat er allemaal uh, in de wereld te koop is... op het internet... dan, Suzanne, heb jij daar een, een korte antwoord op? Nee dus, hè, toch? Klopt. nee. Ja. ja, dat klopt. En het is nee. Ja, het antwoord is nee. Nee, we hebben Want... drie nummers die komen uit als single. Misschien vier, maar dat is nog bonus. Ja. En uh, we willen zoveel mogelijk albums fysiek verkopen. Om een beetje naar de oude tijd terug te gaan. En uh, ja, dat kan. En je kan mij een berichtje sturen daarover. Ze zijn zelfs nu al te reserveren voor 28 mei. En ja. daarna zijn ze op verschillende optredens bij mij persoonlijk te koop. Ja. En, uh, ja. Nou, heel duidelijk. Dus uh, uh, uh, voor de mensen die dat uh, dus uh, willen weten... van hoe kom ik dan aan dat materiaal? Nou, je, je weet het dus nu. Uh, dan moet je maar even gaan uh, uh, sturen naar info. Apenstaartjes, suzannesanders.nl of zo. Nee, info at suzannesandersmusic.com Oh, oké. Okay. <coughs> dus dat is een hele mond vol. Uh, maar dan komt het uh, zeker aan. En uh, ik, ik, vind het, ik, vind, uh, ik vind het wel eigenlijk goed... Bijna hetzelfde eigenlijk als wat onze vriend Marnix Dorrestein... daar heeft uh, Wouter wat uh, mee, uh, mee te maken gehad. Dus, uh, uh, want ik uh, bedoel, uh, die heeft uh, zijn muziek uh, verkocht in een uh, genderneutraal jasje. Dus uh, wat dat er gaat, uh, denk ik, ja, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, uh, we gaan uh, weer luisteren naar twee nummers van jullie. Uh, welke twee nummers uh, laten jullie horen? Drie nummers. Drie nummers? Drie ja. nummers? Oké. Okay. We <laughs> beginnen met Going Down. Uh, dan hebben we Endlessly. En als laatste Hope Back The Arrow... Oké, okay. laat maar door. Down into the river in my mind Every thought I thought forgotten Every sound hazy and low This is the place to be With my hands across the water Every motion light and slow Beauty lies in front of me Uh, ja. weer verder met de volgende. Endlessly. Endlessly. endlessly you seem to me. Oh, so endlessly. The never-ending galaxy. To me. Break of gravity. Break lives of speed in love Yes, en dan hebben we nog vijf minuten voor het laatste nummer wat uh, van dit uh, gedeelte. Dus dat gaan we nu horen van Suzanne. You're a Voor dit moment. Alsjeblieft. Ja. Want het uh, nieuws uh, van uh, 9 uur komt eraan. Dus dat uh, gaan we nu uh, maar even doen. En in afwachting daarvan uh, ga ik jullie even alleen laten.